Het is negen uur, Martijn Eijhuis met het NOS Journaal. De leiding van de politie Oost-Nederland is het niet eens met de manier waarop de Almeloze politie de zaak van een Poolse veelpleger naar buiten heeft gebracht. Op de Facebookpagina van de Almeloze politie staat een filmpje waarop te zien is hoe agenten de man op de trein zetten. Volgens de politie wilde de winkeldief zelf graag terug naar Polen, maar had hij daar geen geld voor. De politie had zelf ook geen budget voor de hele treinreis en heeft daarom een kaartje tot aan Berlijn betaald.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 Dakpannen vlogen van huizen en bomen en lantaarnpalen vielen om. De gemeentewijk bij Duurstede heeft een speciaal informatienummer opengesteld... voor vragen van inwoners. Het weer, plaatselijk nog een bui, verder opklaringen... later vanavond weer bewolkt en vannacht regen. Langs de westkust een krachtige tot harde wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Belo. De politie betaalt treinkaartjes voor veel plegers naar Berlijn. Dat vind ik een heel goed idee, maar dan wel eerste klas. Goedenavond. De hele maand november in Holland Doc Radio. Verandering. Vijftien programmamakers houden zich deze maand bezig met verandering. Het is een buitengewoon breed aanbod... van mensen die zich hevig verzetten tegen zo'n verandering... tot mensen die zich aanpassen en een voordeel meedoen met die verandering. Het loopt van een ongeluk, van iemand die gedwongen wordt... om een ander levenspad in te slaan... tot een schaatscoach die zijn heil in China gaat zoeken. Van een ecstasy-trip op de radio... tot stadswandeling door het op gruwelijke wijze veranderde... Aleppo, de stad in Syrië. Vandaag Joops paradijs, dat staat in Amsterdam, maar dat dreigt te verdwijnen. De oorlog die binnenkort geheel gerobotiseerd zal worden gevoerd, maar nu eerst veranderd. De komende vier weken, vier grote veranderingen in drie minuten. Vandaag Ruud. Ik loop nu naar de keuken, waar al het lekkers lag en ligt nog steeds. Er liggen zakken chips, pindas, popcorn en snoep chocolade. Als ik uit school kwam, dat was eigenlijk het eerste wat ik deed. Mijn slechte cijfers wegeten En niet één koekje, maar een hele verpakking koek. Ja, het is mijn eigen schuld dat ik iets pak. En ja. Nou, ik ga nu een aantal foto's bekijken op mijn iPad. Ja, een dikke jongen die een lekkere cocktail zit te drinken op vakantie. Ook zie ik een dikke jongen met een zweesvlek in zijn rug. Alweer een dikke jongen met een broertje dat een derde van, ja, van mezelf is. Ja, als ik mezelf nou in de spiegel zie, dan ben ik er erg trots op. Ik ben een totaal andere jongen. Ik herken mezelf niet meer in die jongen op de foto. Het is iemand anders voor mij geworden. Deze jongen weegt 140 kilo bijna. En de jongen die hier voor de spiegel staat, die weegt 90 of 95. Ja, je kunt ze bijna niet meer zien. Omdat ik zoveel ben afgevallen, is er ook huid blijven hangen. En met name mijn borsten zijn blijven hangen en die heb ik laten verwijderen door middel van een operatie. En daar ben ik nou ook van af. Dus. Um, ik probeer me nou nog steeds dun te maken, omdat ik denk dat ik ergens niet tussen pad. Ik moet echt nog wennen aan... Aan de ene kant zie ik de oude goed als een ander persoon en aan de andere kant is hij toch nog ja, heel dichtbij. Man. In de tijd heb ik echt 10 kilo per ...maand afviel, of meer dan 10 kilo per maand afviel... had ik eh, ongeveer drie appels per dag. En dan s'avonds, als ik dat goed had volgehouden... ...dan beloonde ik mezelf met eh, zoute stengels... ...of iets wat ik echt lekker vond of zoute popcorn. en Ja, dat was dan de beloning voor mijn lijden door de dag heen. De die staat op de badkamer... Toen het gekocht was, had ik eigenlijk een beetje een schuldgevoel van, omdat het een duurdere weeschaal was, dat ja, een schuldgevoel jegens mijn ouders van ja, dat ik toch wel iets moest doen om het kopen van die weegschaal waar te maken. En ja, ik dacht zelf aan een kilo of vijf afvallen, maar er is uiteindelijk een nul achtergekomen. Ja, ik heb nou kleren aan. Nee. Afwacht, wat niet. Nee, dat was het ook niet. Het is nou net, als je maar over vier weken zou spreken, dan zou ik 90 weken. En nou is het. Ik zal het zeggen. Ja, het is nou het, de honderd, dus ik heb nu kleren. Ja, dan nou moet ik toch weer aan het werk. Ja, Rut, je moet. Aan het werk. Maar hou het vol. Je kunt het, je kunt het, je kunt het. Veranderd hoorde u. U hoorde Ruud Bukums. Hij is 17 jaar, hij zit in Havo en hij woont in Asten. Veranderd werd gemaakt door Joris van de Kerkhof. Volgende week weer zo'n grote verandering in drie minuten. Nu... De revolutie. En niet de oude revolutie. Niet een revolutie gemaakt door mensen. Nee, een robotrevolutie. Een gewapende robotrevolutie. Binnenkort behoort misschien de soldaat tot het verleden. Niet dat hij wegbezuinigd wordt. Of tenminste niet helemaal. Het is ook niet omdat de mens een verstandig besluit heeft genomen. Namelijk om gewoon niet meer oorlog te voeren. Dat ook niet meer. Nee, het is iets anders. De soldaat is misschien niet meer nodig in militaire conflicten. De oorlog wordt een zaak van drones, robots en andere geautomatiseerde wapens. Of blijft de mens toch altijd nodig voor het oorlogvoeren? Jan Maarten Durvost, hij documentairemaker van Vlees en Bloed is die. Hij spreekt met deskundigen, hij spreekt met een echte piloot... en hij spreekt met dronepiloten van... De toekomst in onbemande oorlog. Prelaunch checklist. Weapon power on. Laser code set. Weapon status. Weapon ready. Prelaunch checklist complete. Het, het is een hele nieuwe manier uh, van oorlog voeren, hè, waarbij uh, een militair s ochtends uh, uh, de deur van zijn woning verlaat. Uh, bij wijze van spreken ze kinderen nog even naar school brengt... en ze een broodtrommeltje meegeeft en dan doorrijdt naar zijn werk. Door een inlichtingofficier wordt voorbereid op wat hij die dag moet gaan doen. In een container gaat zitten en een vliegtuig uh, moet besturen... wat zich op 10.000 kilometer afstand midden in een oorlogssituatie bevindt. En lanceert hij misschien wapens, zaken, doodmensen... en hij uh, pakt de auto weer, haalt zijn kinderen uit school en uh, rijdt naar huis... En zit s avonds met zijn voeten op tafel voor de buis om te kijken wat hij heeft aangericht, misschien. Ready to fire. Fire. Impact. Peter Weininga. Van de Hague Center of Strategic Studies is één van de weinige Nederlanders... die in de CIA-basis in Nevada is geweest... van waar de dronebombardementen op onder andere Afghanistan en Jemen uitgevoerd worden. Drones en ander onbemand wapentuig... hebben voor een ongekende revolutie gezorgd in oorlogvoeren. Want niet alleen in de lucht, maar ook op de grond en te water... zullen robots het langzamerhand gaan overnemen van de mensen op het slagveld... Het strijdperk zal bemand worden door muilezelrobots... dronezwermen en piepkleine, zelfdenkende bommen... vertelt Wim Zwijnenburg van IKV Pax Christi. Dus je ziet steeds meer kleinere prototypes van drones. Drones die meer op insecten gaan lijken. Niet groter dan een vingernagel, bij wijze van spreken. Die kunnen rondvliegen, kunnen heel lang op een, uh, ergens op een dak zitten... en uh, informatie verzamelen met camera's, met microfoons... En die kan de letterlijke fly on the wall zijn, eh, zeg maar. even kijken wat er in die kamer gebeurt. En een paar kamers verderop zit een soldaat met een laptopje... die niet veel groter is dan een smartphone, te kijken van, oh, dat gebeurt er. En op een gegeven moment is er één klein mini-insectje drone met een explosief erop... die op een huis naar binnen vliegt en dan zich laat eigenlijk explodeert op de nek van een tegenstander. Dus dan heb je het over drone'tjes van twee, drie centimeter... En daarnaast zie je ook een, een ontwikkeling om zogenaamde zwermen van drones te creëren... waar 10, 15, misschien wel honderd drones tegelijkertijd een aanval kunnen uitvoeren. Um, je kan uh, heel snel heel veel doelen tegelijkertijd raken. Je krijgt heel veel informatie binnen die je kan gebruiken... ook voor bemande vliegtuigen die, die meevliegen. Eigenlijk overlaat je een defensiesysteem, een afweersysteem... met zoveel inkomend verkeer dat ze daar weinig tegen kunnen doen... In Europa wordt heel veel geïnvesteerd, ook in Amerika en in, uh, in Israël trouwens, om uh, ook uh, drones te krijgen die sneller dan het geluid vliegen. De JSF die zou je eventueel wel onbemand kunnen maken. Daar zijn er opties voor om die onbemand te kunnen laten vliegen. Maar daarnaast bestaan er onbemande bootjes met snelvuurkanonnen onbemande robots op het land, zowel op wielen, rupsvoertuigen... maar zelfs op poten, waarbij een soort mechanische pak ezel wordt nagebouwd. Hij is ontwikkeld op zo'n manier dat hij de, de, eigenlijk... De, de natuurlijke beweging van een dier nadoet. Op, op, op een rijdend voertuig of bijvoorbeeld op zo'n ezel, zou je ook een, een mitrieur neer kunnen zetten of een granaatwerper. Dat is allemaal mogelijk. Uh, ze hebben ook al systeem ontwikkeld die zelf trap op kunnen lopen... en huizen binnen kunnen gaan... Maar je ziet ook bijvoorbeeld in Israël uh, wordt heel veel geïnvesteerd in onbemande, bewapende vaartuigen. En dan kunnen ze op afstand ze een mitrailleur uh, gebruiken. En desnoods uh, uh, kunnen ook zwaardere systemen aan boord van het schip gedaan worden. Uh, in Irak hebben de Amerikanen ook kleine grondrobotjes gebruikt met uh, machinegeweer erop. Uh, maar die werden vooral gebruikt voor, be voor de bewaking van basissen. En die zijn niet actief ingezet tijdens het patrouilles. Dat zou ook waarschijnlijk op weerstand gestuurd hebben van de Ierekees. En ik kan me heel goed voorstellen als je Irakese bent. En uh, je, je woont en werkt daar in een klein dorpje... en er komt mee een robot binnenrijden, een machinegeweer... dat dat uh, niet echt bevorderd werkt voor je sympathie voor degene die uh, die robot bestuurt. Robotwapens zijn weliswaar sneller... Kleiner, preciezer en vooral dodelijker dan de soldaat. Onoverwinnelijk zijn ze nog lang niet. In de huidige praktijk hebben ze nog veel te kampen met kinderziektes. Ook drones zijn vaak nog hulpeloos in het vuurgevecht... vertelt Wim Zwijnenburg van het IKV. Als jij een soldaat bent en je bent op het slagveld... dan moet je maar vertrouwen dat die robot naast jouw machinegeweer ook doet... wat hij zou moeten doen. En er zijn een aantal incidenten geweest al in het verleden, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika waar zo'n systeem opeens begon te schieten. En daar waren toen volgens mij uit mijn hoofd zeven of acht mensen bij omgekomen. De huidige drones zijn eigenlijk vrij langzaam, zijn makkelijk te onderscheppen... vormen geen bedreiging voor iets meer geavanceerde legers... die kunnen zo makkelijk uit de lucht schieten. Als je bijvoorbeeld in Servië zag, was dat de server... In 1999 hadden de Amerikanen daar ook predator drones rondvliegen voor verkenning. En de, de serven gingen daar met een helikopter naast vliegen en die schoten ze gewoon uit de lucht. Dus zeg maar, als je in een, een beetje een leger hebt met een wat luchtverdedigingssysteem... dan heb je eigenlijk niks aan de uitere drones. Dus die zijn eigenlijk vooral... Interessant voor legers die ze kunnen inzetten in conflicten... zoals je nu, zie, nu ziet in Somalië. Ze vliegen hoog, ze kunnen niet onderschept worden. En daarom zijn ze ook een makkelijk en een verleidelijk instrument... voor, de, voor die legers die daar actief zijn om ze te laten patrouilleren... en eventueel uh, tegenstanders uit te schakelen of op te blazen. Bewapende drones worden overal ter wereld ingezet. Maar in oorlogen waarbij de tegenpartij beschikt over luchtafweer geschud... worden wel nog steeds straaljagers met piloten van vlees en bloed ingezet. Zo vloog piloot Marcel Duivenstein in 1999 elke nacht in een F-16 naar Kosovo... om daar doelen te bombarderen. Bij één aanval ontsnapt hij maar net aan de dood. Zijn nadhaftige reactie die nacht leverde hem een koninklijke onderscheiding op. Een drone was volgens hem volstrekt kansloos geweest. Het was pikkendonker. En uh, toen, uh, toen zag ik dus een, uh, een raket worden afgeschoten op de grond. En daar heb ik op gereageerd. Ik zag ook de reactie van die vuurpijl, die raket, op mij. Daarom wist ik dat die, dat die uh, voor mij zou komen. En vrij snel daarna, ongeveer een seconde of twee, werd de tweede raket afgeschoten. En ook dat zag ik. En wat heb je toen gedaan? Mezelf, mezelf met hand en tand verdedigd en er uh, alles aan gedaan om die eerst op te ontwijken... waarbij ik wel ben blijven denken uh, en na blijven denken... en beseffen dat een raket die net afgeschoten wordt... die zit met een grote stuurkracht. Die wordt omhoog geschoten, ik zit boven hem. Dus wat ik probeer te doen, uh, is het onderscheppingspunt waar hij naartoe vliegt... dat naar beneden te brengen, dat hij naar beneden moet buigen. Ik ben naar beneden gaan vallen eigenlijk. Nou, ik ben gecontroleerd naar beneden gaan vliegen, want er komt ook nog een tweede aan... Uh, de toenmalige doctrine was uh, van, de, van de oude Sovjet-systemen... ik schiet twee raketten af. Men is bezig met de eerste, heeft daarna niet voldoende energie... om zichzelf te verdedigen en ze worden dus uh, neergeschoten door de tweede raket. Die heb je gezien? Die heb ik van heel dichtbij gezien, binnen, uh, binnen een paar meter, zeg maar. En toen moest ik dus echt, uh, kon ik het enige laatste redmiddel doen wat, het, wat er mogelijk was. Dus een bepaalde beweging maken, een kerkentrekkerbeweging... en dan hoop je maar dat hij je mist... Want dat is waar je mee bezig bent. Je probeert beweging te creëren ten opzichte van elkaar. Uh, en dat is dus ge uiteindelijk gelukt. Maar ik kwam zo dichtbij uh, dat ik dus verblind uh, werd door de vlam die erachter zat. En die was net zo groot als de raket zelf. En de raket kon ik zien terwijl het nacht was. Zo dichtbij was ik. Daar kan ik twee over vertellen. Oh, dat is 80 seconden, 80 seconden van uh, 6 kilometer hoogte... Na het zien van de raket tot weer in veiligheid. Door de adrenaline, maak je elke seconde mee alsof het een eeuwigheid is. In dit geval is die adrenaline, die stijgt natuurlijk uh, bizar hoog. Uh, alle sensoren die staan op scherp. Um, voor mijn gevoel is de, vertraagde de tijd eigenlijk. Want ik heb zoveel handelingen kunnen doen. En zoveel dingen kunnen denken. En zoveel dingen uh, gedaan en uh, bedacht. Zeg maar. Je bent nog nooit dichter bij de dood geweest dan toen? Uh, jawel hoor. Ik oh. okay. heb okay, in 1987 80, heb ik ook nog een, een botsing in de lucht meegemaakt... waarbij ik uh, uh, in een brandende cockpit heb gezeten... en uh, heel verbrand was in mijn nek en uh, overal. Maar een botsing oh. met, een andere, met een ander vliegtuig, met een andere straaljager? Ja. Ja. Ja. ja. Die ander heeft het niet overleefd? Die heeft het niet nee, overleefd, ja. nee. okay. Welke zaken kan een, een vlieger als u, een piloot als u... Uh, beter dan, dan een drone en welke slechter? Dat onbemande vliegtuig wordt nog steeds bestuurd door een mens op afstand. Dus zo, zo onbemand is hij niet. En die mensen zitten waarschijnlijk, of qua visueel gezien... door een rietje heen te kijken naar de grond. Ik zie alles om me heen gebeuren. In het, in het geval wat ik heb meegemaakt, had een, een UAV het niet overleven. Die had nooit de raket gezien zien opstijgen uh, door dat rietje. En daar zijn acties op kunnen uitvoeren. Een F-16 die volgt, dus er naartoe, die kan daar een anderhalf uur blijven hangen... Maar een UV die kan daar tien uur, twaalf uur, afhankelijk van welk UV de kant op gaat, veel langer blijven hangen. En het wordt een stuk makkelijker om te kijken wat het, het levenspatroon is. Want de vlieger moet daar, moet daar ronddraaien, die moet op zijn patronen kijken, die moet buiten kijken. Er is nog iets anders aan de hand en dat soort dingen allemaal. Dus die moet zijn aandacht verspreiden. Hij kijkt door een rietje, een drone, maar hij kan er langer zijn. Dus netto ziet hij meer. Net als je er zeker meer. En dat is een stuk makkelijker, denk ik. Uh, van, kijk, ik voor mij, uh, in een F-16, ik moet op een schermpje kijken... van uh, 15 bij 15 centimeter ongeveer. Dat is een schermpje. De mensen op de grond die uh, de UV besturen... Ja, die kijken op hele grote tv's of hele grote projectieschermen. Uh, kunnen daar dus veel beter bekijken, inzoomen te plaatsen... van, hé, hey, ga daar eens kijken, kijk daar eens heen. Dus, en dan zitten meer en meerdere mensen te kijken daar. Dat er meerdere mensen meekijken bij een aanval van een robot... is om de zogenaamde joystick trap tegen te gaan. Droonpiloten moeten er bewust van blijven dat het wel degelijk om een oorlog gaat... en niet om een oorlogsspelletje, meen defensiespecialist Peter Weininga. Um, er wordt ook heel veel geïnvesteerd in de opleiding en training van die mensen... maar ook in de begeleiding van die mensen... Want je kunt je voorstellen dat je als je zo uh, zeg maar uh, zo'n container binnenstapt. En het enige wat je ziet zijn videobeelden. Dat je in een soort van wargame valkuil trapt. Hè? Um, en men doet daar alles aan om dat te voorkomen. Daarom zie je het ook steeds meer dat het niet alleen maar. Uh, meer die ene vlieger is met een inlichtingenofficier naast hem die dat wapen uh, of de inzet van dat wapen besturen. Daarachter zit vaak een supervisor die hem op zijn vingers kijkt en vaak zit er ook al een militair jurist bij die daar uh, zeg maar advies kan geven en ook een oordeel kan hebben over wat er is gebeurd. Maar is er sprake van een joystick trap? Of zijn die drie meekijkers die elke stap van de drone besturen controleren? en het levensgrote plasmascherm afdoende middel ertegen. Wim Zwijnenburg van de IKV betwijfelt het. Dat is namelijk helemaal niet in het belang van defensie. Ook soldaten worden getraind om niet na te denken over dat soort beslissingen... omdat ze dan veel gevoeliger worden. En dat wil je niet. Je moet soldaten hebben die commando's opvolgen... omdat dat het meest effectief en efficiënt werkt in de oorlogvoering. En de commandant is uiteindelijk verantwoordelijk voor de beslissing die gemaakt worden. Niet de soldaten... Als je bijvoorbeeld kijkt naar Amerika, waar de, uit het Amerikaanse leger echt agressief um, jongens aan het recruteren is. die uh, meedoen aan uh, gamewedstrijden, omdat ze heel goed zo'n controle kunnen bedienen. of heel snel een heel snel reactievermogen hebben. en daardoor automatisch geschikt zijn om uh, dit soort drones en robots te kunnen besturen. En die worden dan getraind op, vanaf hun 17e, 18e en op zijn 19e en 20e mogen ze al met zo'n uh, drone vliegen. Tijmen Kuiper en Joost van der Berg, beide 16 jaar en uit de omgeving van Haarlem... spelen regelmatig wargames. Vandaag spelen ze Black Ops 2. Een oorlogspel dat in de toekomst speelt... waarbij het erom gaat zoveel mogelijk tegenstanders te vermoorden op het slagveld. Als wapens vergeren drones en onbemande killerrobots. En verdomd, zo zou oorlog er wel eens uit kunnen zien over een jaar of 15 wat de grappige is, ik heb nu een, een bestuurbaar autootje ingezet. Die kan ik besturen en kan ik laten ontploffen. Zo, dan heb ik vier vijanden laten ontploffen met mijn bestuurbare autootje. Dus ik kies nu even drie drones. Wat voor drone? Um, eentje die is een drone die vliegt heel laag. Het is een soort van een heel klein helikoptertje met een mitrailleur eronder. De ander is een drone die gewoon rijdt met raketten en een mitrailleur. En... De ander, dat wordt deze. Die uh, vliegt hoog in de lucht en die schiet met uh, raketten, schiet die 500 uh, dood. Oh, die swarm is zo grappig. Dat is een hele zwerm? Ja, dan krijg je een hele zwerm met allemaal van die kleine vliegtuigjes en dat maakt gewoon van alles dood. Dat is ook de, de beste die er is. Maar dit zijn drones die echt bestaan, hè? Eh, uh, ja. Ja, deze zijn wel iets verder ontwikkeld in het spel, maar de concepten hiervan die bestaan wel waakhonden die komen dan op het gebiedje komen ze rennen en dan bijten ze steeds de tegenstander dood. En dat zijn echte honden? Dat zijn echte honden, nee, nee. ja. Dus dat is uh, geen echte een echte dogs, ja, Een oh. man dogs, ja. Ja, een man dogs, ja. Jullie hebben gewonnen. Ja, we hebben gewonnen. Gefeliciteerd. Yeah. We hebben terwijl tien keer de tegenstander gesloot geschoten... en zij maar ons zeventien keer, terwijl ze met uh, vier keer zoveel waren. Maar is die asymmetrie van oorlogvoering... waar een wargame of een drone aanval van getuigen... waarbij een bijna onantastbare aanvaller een hulpeloze tegenstander aanvalt... niet juist de essentie van oorlog? Defensiespecialist Weininga denkt van wel... Maar dat is het eeuwige streven van de oorlogvoering. Probeer je vijand aan zijn hemdje te komen zonder dat jij daar risico bij loopt. Um, er wordt wel gezegd he, dat de UAV, de bewapende UAV, daar het ultieme voorbeeld van is. Um, maar het is niet nieuw. Dat is wat men altijd heeft gedaan. Daarom droegen Ridders vroeger Mali in kolder om het risico voor zichzelf te beperken. Maar aan de andere kant hoor je ook verhalen van dronepiloten die dag en nacht een bepaald kopstuk volgen. En die man met zijn kinderen ziet spelen. Die man uh, s'nachts, uh, als hij op het dak van zijn huis ligt... en met een warmtecamera de liefde ziet bedrijven met zijn vrouw. Uh, en de volgende dag stapt de man in zijn auto en je blaast hem op. Dat kan ook heel veel verzet oproepen... als je de hele tijd met alleen maar onbemande systemen boven gebieden rondvliegt... Het roept weerstand op, want mensen denken van ze zijn laf... ze durven hier niet zelf te komen. En mensen gaan andere middelen zoeken om toch de vijand terug te pakken. Dus het slagveld kan zich verplaatsen. Dat, wat je bijvoorbeeld ziet is dat een aantal terroristische aanslagen... die voorkomen waren of ook die al gebeurd zijn... geïnspireerd werden door de aanvallen met drones in Pakistan. Op een gegeven moment werd die druk zo groot dat dat soort mensen uh, naar andere gebieden trokken. Die zijn naar Jemen gegaan. Je ziet nou heel veel mensen die expertise opgedaan hebben... Met, met, met gevechten in, uh, in Pakistan dat die nu in Syrië zitten. Uh, naar Mali zijn gegaan. Dus in die zin heeft het een, is het een, als een olievlek uitgebreid. De groei van het terrorisme zou dus deels te verklaren zijn... uit de drone-aanvallen van vooral de Verenigde Staten. Als dat zo is, ziet de toekomst er dreigend uit. Drone-aanvallen zullen immers alleen maar toenemen. De vraag is of de terroristen zich in hun reactie voortaan zullen beperken... tot aanslagen met louter, laagtechnologische middelen. Als jij een, heel, een, een aanslag op van met een hele grote impact... En je wil zelf niet te veel risico lopen, omdat je dat vaak wil doen... ...dat je dit soort systemen een heel goed voor de hand liggend middel is. Het is relatief makkelijk. Als ik hier naar de Bart Smit loop, uh, zeg maar... ...dan kan ik voor een paar tientjes al een helikoptertje halen. En ja, wat moet je daar dan onderhangen? Een dynamietstaaf of een, een handgranaat... ...bij wijze van spreken, dan heb je in feite al een wapen. Er zijn allerlei huisrobots die uh, gebruikt worden om de vloer op te zuigen. En uh, met wat aanpassingen kan je daar zo een, een heel makkelijk uh, militair middel van maken... En dat gaat dan, denk ik, een ongekend hoge vlucht nemen. En, en dat is een van de zorgen die we hebben... over de snelle ontwikkeling van dit soort technologieën. Bij een robotoorlog trekken de strijdende partijen... aan beide kanten zich weinig aan van oorlogsrecht. De onderliggende partij uit machteloosheid. De bovenliggende partij omdat de oorlog... zich volledig aan de aandacht van de publieke opinie onttrekt. dus Zwijnenburg. Het oorlogsrecht is van toepassing in gewapende conflicten. Maar als conflicten uitgevochten worden door geheime diensten... die veel drones gebruiken... is het heel lastig om een inschatting te maken. En wat we nu zien in Pakistan... Dat, dat het oorlogsrecht daar geschonden wordt... omdat ze mensen gaan aanvallen... die geen officieel legitiem doelwit zijn. Wat ze bijvoorbeeld deden is... Uh, ze hadden een, een lager kopstuk aangevallen in Pakistan... omdat ze wisten dat een hoger kopstuk naar zijn begrafenis zou komen. En volgens viel ze die begrafenis aan... Waar toen 80 doden bij je vielen. omdat ze het hoge kopstuk wilden pakken. En dat het belangrijkste is, juist met dit soort systemen. omdat ze ingezet worden, kunnen worden. in conflicten waar we nauwelijks geen band meer mee hebben. En dat is toch het belangrijkste bij het conflict. dat het publiek betrokken wordt bij, bij een oorlog. Want vanuit, vanuit jouw naam of vanuit onze naam. wordt daar een oorlog gevoerd. Dat je op een gegeven moment ook kan zeggen. hier moet mee gestopt worden. En als ja. daar geen controle op is. geen democratische controle op het gebruik van uh, militaire middelen dan verliest de oorlogslegitimiteit. En, en dat zet ook de hele technologie onder discussie. En dat gevaar is je nu wel in Amerika. Want niemand in Amerika of weinig mensen in Amerika... zijn nog geïnteresseerd in de oorlog in Afghanistan... die nu al twaalf ja, jaar bezig is. Er is geen informatie wat terugkomt. Er, er vallen relatief weinig slachtoffers. hierna wat aanslagen. En um, dat is wel, denk ik, een directe link... aan het gebruik van onmande systemen. Een andere verleiding is waar je voorheen met een een bewapend vliegtuig of een bemand vliegtuig... drie doelwitten kon aanvallen in een bepaald gebied... omdat je daarnaast burgerslachtoffers zou veroorzaken... omdat die munitie niet precies was. En je hebt nu drones rondvliegen... die continu precies in munitie kunnen afschieten... Uh, ga je 300 doelwitten aanvallen in een bepaald gebied. Maar je blijft altijd een bepaalde foutenmarge hebben. Kunnen daar veel meer burgerslachtoffers bij omkomen? En dat is een verleiding die... Ten grondslag ligt aan het gebruik van veel meer precisie. Er zit een filosofische redeneerfout achter, namelijk het feit dat ze precies zijn, maakt ze moreel gerechtvaardigd volgens militairen. Er is een, een fetish, een militaire fetish ten opzichte van technologie. We denken dat technologie in de toekomst al onze problemen zal gaan oplossen, omdat we met technologie een overwicht hebben. Maar daardoor doe je niet recht aan de situatie hier op de grond. De technologische ontwikkeling van wapentuig gaat intussen gestaag verder. De toekomst ligt vooral bij autonome systemen die volledig zelfstandig hun taken uitvoeren. Het Micro Aerial Vehicle Laboratorium van de Technische Universiteit te de Delft loopt daarbij voorop. Zo maakten ze de kleinste drone ter wereld die volledig zelfstandig zijn weg gaat, zegt projectleider Bart Remus. Hier hebben we twee kleine onbemande. Jeetje, het is echt heel klein. Ja, ze zijn 8 uh, bij 8 centimeter. Uh, ze zijn volledig autonoom, dus ze hebben een uh, volledige autopilot die 2 bij 2 centimeter is. En 2 uh, gram weegt. dus dat is ja, echt helemaal niets. Uh, en uh, het toestel uh, heeft ook een gps, dus die kan... Uh, ja, als jij met je iPhone aan het joggen bent, weet de iPhone waar jij bent... Uh, weet het systeem waar dat jij aan het lopen bent. En dan kan die jou volgen terwijl die van jou uit de lucht een mooi fotootje neemt terwijl hij aan het joggen bent. Zoals dat de Facebook voor uh, je iPhone is, uh, zal er straks ook een Facebook voor uh, je, je UAV'tjes komen. En dan vindt iedereen het normaal dat er UAV'tjes in ieder zijn borstzak zitten. Maar vliegt dit uh, schattige dronetje al? Ja, die vliegt ook. Uh, en ze vliegen heel leuk. <laughs> ik zal even een batterijtje nemen en dan zal ik die erin steken. En dan kunnen we uh, met dat batterijtje even gaan vliegen. Zo. Ik zet de zender eventjes aan. Hij blijft vlak voor uw gezicht zweven. Ja, uh, helemaal gestabiliseerd door de autopilot die erin zit. Dus, uh... Heb je je vrouw wel eens aan het schrikken gemaakt? Nee, ze vinden het uh, hoe kleiner dat het is, hoe uh, leuker dat ze het vinden. Oh, ja. die van die grote hebben ze schrik, maar van die kleintjes uh, vinden ze het alleen maar leuk. Ook worden er op het Delftse lab dronezwermen ontwikkeld. Deze zijn zo voorgeprogrammeerd dat elk droontje afzonderlijk een taak uitvoert. Om ze te laten vliegen is alleen een druk op het enter nodig en hups, ze gaan. In een leger is autonomiteit natuurlijk handig voor elke job die dirty, dull en dangerous is. Het is gewoon een kwestie van programmeren. Je kan een, een programma geven aan een computer. Dan kan je drones laten rondvliegen of robots laten rondrijden ergens in een gebied. En uh, die kan dan allerlei kenmerken uh, analyseren van de omgeving. En, en uh, kan bijvoorbeeld zien uh, dat er een, een bus dat is een tank. kan die allemaal identificeren. En hij zou in theorie moeten kunnen identificeren of het een gevaar is of niet. En dan, als het wel een gevaar is, kan die een wapen inzetten of niet. Het dan in theorie zou mogelijk moeten zijn om een onderscheid te maken tussen... Uh, vriend en vijand en dan zelf een aanval zou kunnen uitvoeren. En dat is al iets waar sommige, zoals ik al zei, waar de Amerikanen wel naar streven. En voor hun is dat uh, voor ideaal om ze zeggen dat het echt de toekomst wordt van oorlog. Nee, ik denk dat het meer uh, sprake zal zijn van samenwerking. Tussen de mens en die autonome systemen, laten we het zomaar noemen. Uh, het heeft ook alles te maken met het feit dat uh, uh, ze elkaar juist kunnen versterken. De mens heeft nogal een hele creatieve geest. En hoe intelligent we die robots ook maken... creatief zijn ze nog niet gebleken. En dat is nou juist waar de mens die robot weer kan aanvullen. En dan aan de andere kant, die robot kan de mens ook aanvullen. Doordat hij minder vermoeid, snel vermoeid is. Doordat hij misschien wel nauwkeuriger kan werken. Sneller in sommige omstandigheden. Dus ik zie een, een hele intensieve samenwerking tussen die twee. Waarbij de rol van dat het autonome systeem of de robot zal toenemen... maar niet de taken van de mens volledig zal overnemen. Technologisch gezien denk ik dat we op een gegeven moment op een punt komen dat dat kan. En de, en de grote vraag is, en dat zal de discussie zijn, denk ik... die ons de komende jaren gaat bezighouden, of we dat willen... Ik ben uh, de overste Vincent Lenkreek. In het dagelijks leven ben ik uh, hoofdsectie ISR en SPACE van het Commando Luchtstrijdkrachten. Een van de aspecten waar wij ons mee bezighouden is uh, onbemand optreden, met name in de derde dimensie. Uh, robots kunnen al kleine operaties uitvoeren. Uh, maar gaan we die robots dan volgens toestaan om ons gewoon te opereren... en dat er geen arts meer tussen zou zitten om dan maar die uh, vergelijking te gebruiken? Nou, volgens mij hebben we nog wel wat... Uh, psychologische barrières met z'n allen uh, te beslechten... voordat we zover zijn. Maar je die robot roepen net als, het is mijn andere been of zo. Uh, ja, ja, ja, dat gaat natuurlijk net zo lang goed tot het een keer, het een keer fout gaat. Uh, en dat is denk ik de fundamentele discussie... die eigenlijk hier uh, zeg maar onder ligt. Ik uh, vergelijk het ook wel eens uh, met uh, de mogelijkheid... om uh, verkeersvliegtuigen onbemand te laten vliegen. Maar de vraag is of we met z'n allen op vakantie naar Ibiza gaan terwijl we weten dat de piloot niet meegaat. Dat is natuurlijk psychologisch... Ja, het kan. Het is technologisch meer dan haalbaar op dit moment. De vraag is of we, of we, dat, of we dat willen. Of dat iets, iets is waar we dan daadwerkelijk voordeel van zien. Volgens de, de science fiction writer, schrijver Isaac Asimov, was het zeer wenselijk. In een van zijn boeken laat die robots eigenlijk de, de heerschappij over de aarde overnemen. En het argument van die robots is uh, naar de mensen toe: van jullie maken er alleen maar een rotzootje van. Als je dat ons overlaat, dan, dan is er vrede. Um, het, het lastige met de mens is, hij kan een remmende werking hebben op de oorlogvoering. Doordat hij last van zijn geweten krijgt, of die zaken ethisch niet kan verantwoorden, of illegaal vindt en ingrijpen. Maar hij kan ook een escalerende uh, werking hebben op de oorlog. Daar kun je twee kanten op. En dat was ook het punt van Asimov, zeg maar. Juist die escalatie wilde voorkomen door het aan robots over te laten. Uh, want robots zijn niet emotioneel, dus die gaan niet escaleren. Maar ze gaan ook niet remmen. Ja. Ik denk dat je, hoe gek dat ook klinkt... Uh, dat we aan onszelf verplicht zijn, als het ware... om, als we dan toch moeten, zelf oorlog te blijven voeren. Dus de betrokkenheid van de mens uh, centraal staat... Autonome robots kunnen echt een bedreiging vormen voor de wereldvrede, omdat je dan eigenlijk geen meer controle meer hebt over wat machines doen. En dat zal zoveel weerstand veroorzaken en zoveel scheve uh, politieke verhoudingen, dat dat uh, denk ik eerder uh, conflicten zal verergeren of de onveiligheid zal vergroten, dan, dan dat het daadwerkelijk echt bijdraagt aan uh, bescherming van burgers in conflicten en verbeterde relaties tussen landen. Want wij denken dat autonome systemen nooit in staat zullen zijn om een verschil tussen een burger en een soldaat te kunnen maken in een gewapend conflict. En er zijn mensen die beweren dat je een systeem ethisch kan programmeren om het wel te kunnen doen, maar dat vereist een, een level van uh, kunstmatige intelligentie die nog niet bestaat. En terwijl wij willen voorkomen dat die beslissing moet altijd in handen blijven van de mensen. De beslissing over leven en dood mag niet overlaten aan een computer bekende Duitse theoreticus von Clausewitz heeft ooit gezegd... Uh, oorlogvoeren is een menselijke onderneming. De oorlog ontstaat in het hoofd van het mens, uh, niet in het hoofd van een robot. Dus uh, het zullen uiteindelijk mensen zijn die dan ook tegen die robot zeggen... van ga maar oorlog voeren. Um, de vraag is of je het oorlogvoeren dan ook volledig aan hen zult overlaten... en of je genoegen neemt met de uitslag als twee robotlegers elkaar hebben uitgemoord... Eh, dat de, de hoofden van de betreffende landen dan eh, nog eens even een kop koffie overdrinken... en zeggen, nou ja, oké, okay, jij hebt gewonnen. Ik geef toe. Het is de vraag of het ooit zover komt. Het is ook de vraag of we dat willen. Of, of er niet ook een situatie gaat ontstaan dat robots mensen doden. Of we dat willen. Ja. Um, dus ik, ik, dat is een hele lastige. En dat zal een discussie zijn die ons uh, de komende decennia, durf ik wel te zeggen, bezig gaat houden. Onbemande oorlog. Het werd gemaakt door Jan Maarten, deurvorst, techniek Arno Peters. Geweld. Of het nou door mensen of machines gepleegd wordt, het is natuurlijk gewoon geweld. En geweld zal nieuw geweld uitlokken. Het wachten is nu gewoon op het feit dat terroristen zich kunnen bedienen van drones. Binnenkort komt Al-Qaeda gewoon shoppen bij Bart Smit of bij de Kijkshop of bij Toys R Us. En zo hoeft de mens binnenkort. In de oorlog niets anders meer te doen dan het loodje leggen. Maar misschien heeft de robotoorlog wel één voordeel. Als de accu's van de robots leeg zijn, is het vrede. We gaan in het kader van de themamaand Verandering naar het Paradijs. Het Paradijs, daar is geen oorlog althans, geen zichtbare oorlog. Er zijn geen drones, daar zijn kanaries, daar zijn mussen, daar zijn geiten. Dat Paradijs, dat staat wel onder druk. Het is Joops Paradijs en dat is gelegen in Amsterdam. En er moet iets veranderen, althans, dat vindt de NS. Ja, de NS. Ja. En Joop wil dat uiteraard niet. En hoe dat allemaal zit, dat hoort u in het door Joost Wilgenhof gemaakte Joops Paradijs. Er hangen hier wat teksten aan het hek. Met dank aan de NS moesten wij onze schapen wegdoen. Ze hebben een goed huisje en baasje. We hebben wekelijks contact en het gaat ze goed af. Ja, dat, dat moet ik zeggen, dat ik dat niet, nooit gelezen heb. Dus, uh... Dit is Len van Reekom. Hij werkt bij de NS. Ja, ik, ik, ik, ik kan niet zeggen dat uh, de NS zich daarvoor uh, uh, verantwoordelijk voelt of aangesproken voelt. Van Reekom is bij de NS verantwoordelijk voor de verkoop van overtollig vastgoed. Een van de overtollige locaties ligt aan de Panamakade in Amsterdam. Ingeklemd tussen het spoor en een doorgaande weg staat daar een karakteristiek wooncomplex. Met daaromheen een flinke lap grond. Wat het NS kost om het zo te houden zoals het is. Uh, wij zullen absoluut genoodzaakt zijn om de komende jaren uh, dit pand terug te brengen naar een, uh, een goed onderhoudsniveau. Uh, als hij dat afzet tegenover de, de huuropbrengsten uh, die er staan, dan uh, zal dat de komende jaren absoluut een verliesgevende exploitatie met zich meebrengen. Nou, dat is ook de reden waarom ze uiteindelijk gewoon uh, zo snel mogelijk van dat stuk terrein af willen. Ja. Is die hond gevaarlijk? Ja, ik, ik moet niet met je hand mogen. Oh, nu heeft hij gewoon mijn microfoon ja. eraf geweten. De meneer die hier woont heet Olijven. Uh, ja, je moet hem ik heb hier drie 40 mussen. Kijk eens, ze zitten gewoon te wachten op me. Oh ja. In de konie. Coniveer... Er is geen één.. Nee, heel Amsterdam geen mus meer te bekennen Maar ik heb er wel 3.400 zitten hier ook. Ja. Kijk eens nou en die oranje vogels die u hier in de volière heeft, ja? het, wat zijn dat voor vogels? Dat is allemaal kanarisch. Ja, ja. U heeft eigenlijk een soort dierentuin hier, hè? Dat kan u wel zeggen, ja. <laughs> ja, we op het paardje, lopen geiten. Ik heb, ik denk, veertig kippen lopen, dat ik om me Oh ja. Oh. Eigen, eigen eitjes midden in de stad? Ja, dat kan u wel zeggen, hoor. Ja, inderdaad. <laughs> dat is leuk. Dat is een leuk vogeltje. Echt hoe lang woont u hier al? Uh, een jaar of 27. U heeft uw eigen paradijsje? Top. Ja, nog wel. <laughs> nog wel, ja, inderdaad. Ik vind dat als je kijkt naar het terrein zelf... Uh, het, het heet een landelijke uitstraling, maar ja, past het bij Amsterdam? Dan zeg ik, nee, het past niet bij Amsterdam. Kijk, Als je naar de omgeving kijkt, dan denk ik dat het veel meer op, uh, op zijn plaats is... om daar gewoon wat meer bedrijvigheid te krijgen. De NS wil die grond allemaal graag verkopen. Maar dan moeten er geen bewoners meer in zitten. Hierboven woont een jongen, een jonge jonge, een jongen, die uh, woont hier met opzichttermijn van 14 dagen. En hiernaast een meisje, precies hetzelfde. Maar daarboven woont een moeder met kind, die heeft vaste huur. En ik heb ook vaste huur, dus ze kunnen ons er niet uitzetten. Ze hebben het al, uh, proberen het bijna al tien jaar nu, maar ze hebben het nooit voor elkaar gekregen. En wanneer is het nou de laatste keer dat de spoorwegen hebben geprobeerd? Is, uh, om hier... dit jaar in februari nog geweest. En hoe gaat dat dan? Nou, een gesprek. Ja, een meneer die zegt... hoeveel geld wil je ervoor dat u eruit gaat? Ik zeg, ik wil een woning hebben. Ik zeg, ik mijn vrouw wil ook een woning hebben. Als ik wil wat medewerken, dan wil ik in Dijverdrecht wonen of ik wil in Diemen wonen. Mijn kinderen wonen allemaal in Diemen. En mijn familie woont in Dijverdrecht. Dus ik ga hier van zijn leven nooit weg. Op een gegeven moment heb ik op, wat ik hier aan onkosten heb gemaakt. Een hele lijst heb ik gemaakt voor ze. Allemaal keurig. Maar ik wil helemaal... Ik hoef geen geld als ik maar een hele mooie woning terugkrijg Ik heb hier beestje, die wil ik meenemen. Klaar. We hadden een kandidaat voor deze kavel. Dat is ook de reden geweest waarom ik begin dit jaar bij de Hero Olijven ben geweest. Om dat voor te zijn. Kun je daar iets over zeggen? Is dat een, een bedrijf? Of een, uh... dat, dat was een bedrijf, maar meer ga ik daar niet over zeggen. Omdat dat, uh, ja, dat ligt natuurlijk ook allemaal gevoelig. Als het gaat om verkopen en uh, aankopen, dus daar zeg ik niks over. Uh, die partij is inmiddels al wel afgehaakt. Vanwege de, de huidige economische crisis. Dat betekent dat uh, de Nederlandse Spoorwegen zich binnenkort weer gaat beraden van uh, op welke wijze gaan we het dan verkopen. Dus ik sluit ook niet uit is dat we dan ook het terrein door middel van een tender, want dat is wat we, wat we heel vaak doen uh, binnen de Nederlandse Spoorwegen, uh, gaan verkopen. Inclusief uh, het woningcomplex. Uh, Het was helemaal totaal niks. enkel maar een puinhoop. Een puinhoop? Ja, maar er was heel, geen keuken, niks was er. Geen badkamer, helemaal niks. Ik heb alles zelf aangelegd. Alles zelf. Dus ik heb, uh, ik heb, ik heb vreselijk veel hongkorsten gehad, maar daar had ik er voor over. Ik wilde hier graag wonen. Ja, waarom? Nou, ik ben zelf, kom ik uit Drenthe. Ik ben een liefhebber van de natuur. Ik heb eigenlijk uh, alles wat de natuur heb, heb ik hier allemaal. Ja. Die boom die u daar ziet, die is net zo oud als, uh, als dat ik hier woon. Okay. Dat heb ik als een strijker neergezet. Dus... Wat is dat voor een boom? Dat is een, uh, uh, nou, een wilgenboom. Dus is het dat paardje wat er loopt is 26 jaar oud. Die heb ik, als baby heb ik hem meegenomen in een, taxi. in een taxi. Mijn broer was taxichauffeur. En toen hebben we, het, hebben we dat beest. Ik heb hem op de achterbank meegenomen. Dus nou, toen heb ik het beest hier losgelaten. Nou, die was meteen zijn opjes, want die kwam ook weer van een boomwagenkamp. Want een beest moet leven, vind ik. Net als de mens. U bent niet veranderd, maar uw omgeving wel. Is dat een korte samenvatting? Nou, de omgeving is verschrikkelijk veranderd. Dat kun je, daar kun je geen, geen, geen pijl op trekken. Zo erg is het geworden. Ja. Denk, waar, waar, waar wij hier nog wonen, dat is gewoon blij gebleven. Mm -hmm. Gelukkig. Maar hoe vindt u dat eigenlijk? Ik vind het verschrikkelijk natuurlijk, wat er allemaal gebeurd is hier. Want nu ook weer aan de overkant staat een gebouw. Wat ze ermee doen was vroeger de deelraad. Maar wat het nu is, het is van de gemeente Amsterdam, maar wat het verder is, wat ze daar doen, ik weet ook niet. Zo'n groot gebouw. Ik weet wel, om half zeven gaat het ze en daar, maar dat zie je dan, omdat ik mond uitlaat. Dus. En daarvoor is uh, Café Boulevard? Ja. En vroeger was het gewoon een, uh, een woning, daar woonde een, goeie, een heel aardige vent was dat? en uh, die heeft het toen omgebouwd als een, uh, ja, als een restaurant, zeg maar. Kleurtjes. Ja. IKEA, van, eh, Sega Fredo dacht ik. Oh, ik dacht van Ikea. Ron Karmelk is even terug in zijn café Boulevard. Hij is nog steeds de eigenaar, maar sinds een aantal jaar staat hij niet meer in de zaak. We hadden hier wat, uh, ja, wat, wat kippen lopen. En mijn dochter had zelfs hier achter een schuurtje. En daar had ze een paard staan. En één een keer in de zoveel tijd kwam hier op de stoep voor de deur de hoefsmit... Uh, Paard dus eigenlijk een beetje wat, wat Joop Olijven nu heeft. Met zijn kippen en zijn paard en zijn geiten hadden jullie ook. Hadden wij toen al, ja. Wanneer heb je besloten om hier uh, een café van te maken? We kregen te horen dat hier 20.000 woningen bijgebouwd zouden worden. Ja, niet gering. Dus wij dachten van, ja, nou, het eerste wat hier dan eigenlijk nodig is... is een goed café-restaurant. Goed, Ron, Carmelk. eventjes onder, uh, onder de marquise, hè? Onder de marquise, en we hebben uitzicht op uh, het huis van meneer Olijven en mevrouw Fransen. Had u daar eigenlijk contact mee in die tijd? Met de, de, de echtgenoot van mevrouw Fransen hadden we wel contact mee. De kinderen speelden met elkaar. En verder dan gedag zeggen zijn we eigenlijk met meneer Olijven nooit echt gekomen. Nee. nee. nee. Meneer uh, had zijn beestjes en dergelijke. Je en, uh, hebt niet altijd met iedereen contact. Dat was een fijn, Dat geluid. Was een fijn nostalgisch, dus geluid. nostalgisch geluid. Ja. Het is eigenlijk was dit een beetje de ravelrand van Amsterdam. Ja, zo kun je het wel stellen. Ja, ja, ja. die sluizen, deze brug waar we nu overheen gaan, ja. naar de Panama, zijn dus er gewoon nog helemaal uh, in gebruik. Dat is nu een loopbrug, maar waar, waar liep het spoor dan? Op die brug. Oh, wat nu een loopbrug is, daar liep, maar... daar was voorheen liep ja. daar de spoor overheen. Ja. Hieronder zit het spoor. Kom, dan gaan, we... gaan we, gaan we over, de spoorbrug? over de voormalige spoorbrug. Nou, hier uh, zien we de restanten van de storm van uh, deze week. Ja, ja, dat gaat. Nou, dan gaan we richting uh, Joop. Met zijn ponies. Prachtig, hè? Een beetje hooi. Daar ligt ook een boom om. In de achtertuin van Joop. Oh. En die ook. Ja. Die is om. En daar de, de wilg is ook alles afgespeurd. Oh. Ah. Hij was zo trots op die wilg. Nou, uh, ja? Joop is niet buiten aan het werk. Dat is, vaak is dat wel zo. Ik denk dat hij er niet is. Kijk, hier heb je nog een deur. Ik weet het, ik wist het zeker. Er woonden meer er mensen hier. Hey, goedemorgen meneer Joop. Hey, dat wil Dag. Met jou. Goed heb ik jou? Ja, prima, joh. U heeft flinke schade. U wilt eens naar de knoppen? Ja, alles is naar de knoppen, ja. Ja, alles is. Allek maar, ja. plat. Ma, je zit met je kippen eronder. Niks. Ik had bij een gebroken ei? <laughs> dat zou kunnen. <laughs> nee, dat valt voor mij, gelukkig. Nee. U was thuis toen het gebeurde? Ja, gelukkig wel. Uh... Ja, want ik had mijn paard, heb ik paard weggehaald. Die loopt er ook onder. Dus dat heb ik allemaal weg kunnen halen. Maar ja, nu moet ik nou de voorwegen. Want die moeten we het moeten we opruimen. Hebben zo al gebeld? Nog niet. Sinds het laatste gesprek tussen Joop Olijven en de NS is de sfeer totaal verziekt. Olijven en zijn buurvrouw Maria Fransen hadden het wijksteunpunt wonen benaderd om hen bij te staan. Maar het overleg bij het steunpunt was van korte duur. Uiteindelijk eigenlijk bij een donderslag bij, bij heldere hemel uh, werden we door, uh, door, door een, een buurtcentrum uh, uitgenodigd. Waarbij uh, ook meneer Olijven aanwezig was en... En NS werd, werd medegedeeld dat eigenlijk de heer Olijven eigenlijk helemaal niet van plan was om, om weg te gaan. Dat was voor mij overigens een verrassing. Want ik kan me nog herinneren dat ik zelfs in de avonduren een registratie op woningnet.nl heb uh, verzorgd. We kwamen in het buurtcentrum en uh, vervolgens werd medegedeeld dat hij op dat moment geen uh, trek meer had om te gaan verhuizen. En dat hij graag wilde wachten tot uh, de sloop- of bouwaanvraag er was. Maar ik begreep van de meneer van de NS dat hij u nog heeft geholpen om u in te schrijven bij Woningnet. Meneer, zal ik u iets anders vertellen? Ik moet hier gewoon om lachen ik blijf hier om lachen. Want ik ben al, ik denk al een jaar of twintig lid van de Woningnet. Dus wie heb ik me nou ingeschreven dan? Maar ik zeg nog nogmaals, de spoorwegen die we die grond graag hebben. Want dan kunnen ze dan de Caltex verkopen. Aan wie verkopen? Context? Ja, ja. Wie? Dat is voor dat uh, hoopstation. Hier op Hoopstation? Dat willen ze hier hebben, ja. Til Hé, hey. hi opie. Kom even bij zo'n schat. Ja. Hoe is het uh, met je boot? Ach, kinderen. Nee, ook okay, Ah, nee, ik ze kon net foto's gemaakt. Buurvrouw Maya Fransen komt ook even buurten. Ik had een heel groene tuin. Waar een speeltuin, waar de zwembad staan, alles. Nee, nou, je ziet wat er gebeurd is. U heeft een weidje, hè? Ja. Waar voorheen de schapen stonden? Ja, omdat we wisten dat er we, werd gezegd we moesten weg. Dus die hebben ze op marktplaats gezet uh, voor uh, de Pinksterdagen heeft schapen, schapen op marktplaats gezet. Ja, mijn dochter is er nog steeds ziek van. Dat was dan afgort, die twee. Moeder en dochter hadden we. Binnen vijf minuten had ze iemand en die heeft ze de tweede Pinksterdag weggehaald. En uh, nu blijkt dus dat we weer blijven zitten. Dus mijn dochter is echt helemaal kapot. Dus ja. daarom heb ze ook die papieren opgehangen, want ze is echt heel boos. Ja, ja. Van mij, uh, mij mogen ze zeggen van uh, mevrouw Lones, ze gaan maar lekker weg. Heerlijk, want ik ben zat hier ook wat bent u dan zat eigenlijk? Nou ja, hoe lang ben je nou al bezig, je woont toch niet lekker, milieu. alles lekt en alles, uh, alles verrot. Okay. Voor mij mag het, uh, of ze doen wat, of voor mij uh, mogen ze ermee kappen. Maar een goede... Goed bedrag? Goed bedrag, ja. En ik heb een goed bedrag op tafel gelegd, maar ja, daar gaan ze niet meer hoor. Ik kwam binnen bij, me, bij, uh, bij mevrouw Fransen. en die had de verhuisdozen in de kamer staan al vijf jaar lang, zei zij die stond echt tot aan het plafond toe vol met de namen erop van we gaan binnenkort verhuizen. Nou en dat vond ik schijnend. en ik had nou juist met mevrouw Frans ook afgesproken dat ik mijn best zou doen om haar voor het eind van dit jaar een alternatieve woning aan te kunnen bieden. Alleen ik heb in dat aanbod heb ik nog geen concreet bedrag genoemd. Mevrouw Frans vertelde mij het wel minstens 20.000 euro. Kunt u zich ja. dat herinneren? Uh, nee, dat kan ik me niet herinneren. Maar als het gaat om 20.000 euro, ja, ik denk niet dat NS uh, daar heel moeilijk over gaat doen. We wachten gewoon naar voet verder op Ja. En. en ik maak me er ook niet druk om. Nee, want je zit hier goed en, en, en voorlopig het is het iets drukker geworden. Ach, dat is het enigste, maar. We zijn net over de treinen. Nou, ik slaap net zo makkelijk. Of er naar 20 treinen langs gaan of 30. Ook achter is het ja. drukker geworden natuurlijk. Ja, ja ietsje meer. achter ik heb er, geen, ik heb er nee, echt he? geen probleem nee, mee. Wat nee. dat betreft wil je hier wel uh, oud worden. Nou ja, hoe Tuurlijk oud ben wel. je nu? Wat denk je? Nou, volgens mij, als ik dat zo zie, een jonge god van ergens in de 67. Ik ben 75. Dus, maar ik voel me nog steeds 18, hoor. Jawel, wel, <laughs> hè? Nou, ja, echt. echt Doei. Voorlopig blijft dit stukje Amsterdam zoals het is. Dat denk ik wel, ja. Dat, daar gaat op korte termijn niet al te veel, uh, veel aan veranderen. Uh, het zal hoogstens uh, dat hoopt de, de NS dan, hè, uh, van, van eigenaar gaan, uh, gaan veranderen. Maar goed, de eigenaar gaat daar geen uh, geiten en een pony en uh, kippen houden, denk ik, hè, de nieuwe eigenaar. Uh, dat denk ik niet, nee. Want wij, wij willen er natuurlijk ook nog, gewoon nog een normale prijs voor krijgen. En zo wordt de stad alsmaar netter en netter. En aangeharkter en aangeharkter. Hoe lang zal Joop nog stand houden? Wij blijven hem volgen. Joops paradijs werd gemaakt door Joost Wilgenhof. Volgende week meer verandering, zeker. Dan een nieuwe familie in Pakistan... voor onze correspondent Wilma van der Maten... Het leek een sprookje uit Duizend en één Nacht. Maar er bleek toch een adatje... of een Pakistanse inheemse slang... onder het gras te zitten. Volgende week ook... noodgedwongen. Veranderingen ten opzichte van onze bejaarden. Bejaarden moeten namelijk weer op zichzelf gaan wonen. En ja, wat dat voor gevolgen heeft, dat hoort u volgende week. Volgende week ook een kunstenaar... die kampt met dalende inkomsten, maar... Je weet het, kunstenaars, dat zijn zeer creatieve mensen. Dus kunstenaars verzinnen overal altijd weer oplossingen voor. En volgende week ook weer een grote verandering in drie minuten. En daarin de koning van het gilde. Die ongeveer net zo lang al koning is als Willem-Alexander koning is. Mocht u, dames en heren, willen reageren... dat kan www.hollanddoc.nl radio. Dat is onze site... En daarop kunt u reageren. U kunt ook mailen. Mailen dat doet u naar redactie. Redactie@apenstaatjehollanddoc.nl. En op onze site kunt u ook een abonnement nemen... op de Bijlo-post. En in de Bijlo-post maak ik gewacht... van wat wij volgende week gaan doen. En daar geef ik een archieftip in. Ik geef een PS'je. Een, een leuke luistertip. En de hele maand november... is het natuurlijk maand van de verandering. Dus daar zal... De Bijlooppost volgende week ook omdraaien. Hier, zometeen. De sport, langs de lijn. Daarvoor het journaal. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan, luisteraars. dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag,